...en het wel met het NOS-journaal. De misdaad Breivik waren terreurdaden. Dat staat in het vonnis van de vijf rechters van de rechtbank in Oslo. In hun uitleg zeggen ze dat het geen twijfel leidt... ...dat hij angst heeft veroorzaakt onder de bevolking... ...en met het bloedbad de hoogste straf van 21 jaar verdient. Ze verwierpen Breiviks beroep op noodweer. Hij vindt dat hij Noorwegen en Europa heeft behoed voor een islamitische invasie. Breivik doodde vorig jaar bij twee aanslagen 77 mensen. Bij het Empire State Building in New York zijn zeker twee doden gevallen bij een schietpartij. Een van de doden is de schutter zelf. Hij is geraakt door een politiekogel. Er zijn ook tien gewonden. Volgens sommige lokale media had de dader op straat ruzie gekregen met een collega. Hij is hem achterna gegaan en heeft hem door het hoofd geschoten.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 De Duitse bondskanselier Merkel vertrouwt erop dat Griekenland al het mogelijke doet om de financiële crisis te overwinnen. Ze zei dat op een persconferentie in Berlijn. De Griekse premier Samaras zei daar dat zijn land zijn verplichtingen wil nakomen, maar wel een adempauze nodig heeft voor de noodzakelijke hervormingen. Merkel ging daar niet op in, maar minister De Jager benadrukte in een reactie dat de hervormingen en bezuinigingen in Griekenland niet kunnen worden vertraagd.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 Till we get enough, you're a pretty young thing and I'm dangerous. Don't yeah. no matter if you're black or white, gotta come together, working day and night. Yeah. Get, get, get on the floor, we invincible, we unbreakable, yeah. yeah. No stop till the break of dawn, wanna rock with you, so get off the wall. Yeah. Even though the king is gone, the beat oh, yeah. goes on and on. That's right. Yeah. Even though the king is gone, the beat oh, goes yeah. on and on. to something beautiful mm -hmm. and it never dies really. I think people should be that way. Op Op bantakles Op bantakles En dan denk je dat die plaat is afgelopen, maar dat is nog lang niet afgelopen. Want meestal komt er dan nog een stukje. Of vandaag niet. zou kunnen. Welkom uit het ziekenhuis, het nieuwe nummertje, dat heette... Uh, ik ga het proberen uit te spreken, Gangnam Style. En van wie het is, ja, dat maakt mij eigenlijk helemaal niet uit, want het is ja, onaanspreekbaar. Hij komt mij van Mozart. Van Mozart? Die, hoe heet het? Ja, dit klinkt als Bach of Mozart, zoiets. Ja? Ja, zoiets, denk ik. Ja, nou, ik dacht meer aan Chopin. Chopin, ja, nee, nou, in ieder geval... Een, ik denk in ieder geval wel dat hij is afgestudeerd aan het uh, conservatorium. Ja? Ja, kan niet anders. Ik weet wel waarom hij piept, mijn koptelefoon stond heel hard. Hm. Um, maar ja, wat vind je ervan? Niet goed. Dat dacht ik nee, ook. Nee, maar het is een beetje, ik ken dit nummer, dit is toch een beetje gewoon een internetrage ge geworden. Een of andere rare Japanse, Nou, ik ken Japanse iemand die, die iets heel je van gek. Japanse, dingen, als hij zijn microfoon pakt af weet. Ja, jij weet er heel veel van af. Meneer Van Keulen is hier ook graag aangekomen. Een, uh, een oude gast uit de show is weer nieuw. Hallo dames en heren, Martin Van Keulen hier. Kijk wel of je van, bij de politie komt. Ik uh, kom ook bij de politie vandaan. Mooi. Maar uh, je op opsporing verzocht. Ik heb eigenlijk dit nummer, heb ik We zijn aan. op zoek naar die gekke Koreaan die dit nummer heeft gezongen. Wie is dit? De, uh, ja, uh, maar heel verwachten. Ja, ik of weet al van wie dit is, maar hoe, hoe, hoe, jij, jij, jij kwam ook op dit nummer. Dat, daarvan heb ik hem eigenlijk gehoord. Ja, nou, dat kwam eigenlijk van een vriendin van mij die was op de camping. En die zei: dus aan. De camping in Korea. Camping in Korea, precies. Dat is ook vervelend. Het is ja. verrijden met je caravan. Ja, gewoon hele nee, vakantie nee, rijden en dan één dag gedaan. we het en uh, we gingen met de boot. Dus, uh, oh, met de boot? Maar, ja, nou, dat is leuk. Ja, anders heb je zo'n file bij de ring van Antwerpen en zo. Ja, dat is wel lullig met je caravan ja. hè, als je al onder gaat met Korea. Um, ja, we hebben vandaag uh, Piet Paulusma om half zeven. En zodat ik over ongeveer twintig uh, minuutjes hebben we Bas van Venendaal. En wie hem nog niet kent, dat is zeg maar de presentator voor 19 minutes bij EliVisie Live. En hij interviewt ook wel eens een keertje in training aan de wedstrijd. Uh, als je hem hoort, denk ik wel dat je hem kent, Toby. Oké En want Mark, ja normaal ben Mark natuurlijk Maar Mark die zit zat ik bij een wedstrijd En welke wedstrijd het is, daar heb ik eigenlijk niet voorbereid Hij zat laatst, zat hij bij Ajax Bij Ajax tegen Nick, 6-1 Saai wedstrijd, want Ajax is veel te goed Ja nou, of Nick was gewoon veel te slecht Kan ook, Ajax heeft mooi Sander en Pauls gekocht Grant is vandaag weggegaan als het goed is Ja klopt Dus veel te bespreken Maar we gaan eerst luisteren naar een mooi plaatsje in Amerika Met hele mooie meisjes Namelijk Vegas Girl van Gornor Maynard En Is een nieuw nummer hier op Radio CQ All the pressure that you got, let me take it off I swear, we're gonna make it hot. Put your hands in the air, don't stop I'm like, you I'm you down, like down, like you cute But you're jumping like you Rihanna You come on the wall, queen Me and think about Alicia This is my sofa, let go. Wel blijven opletten voor mijn uh, ziek natuurlijk, hè Toby Of legt Toby weer niet op, ja ik had niet, niks klaar gezet Terwijl ik wel aan het kloor is. maar dat kan gebeuren Want het is lokale radio, en op de lokale radio Heb je soms van dit soort dingen, en dan denk je van Hé hey, wat ga ik draaien, nou dan draai je gewoon iets van fun En uh, dat heet een All Alone is een nieuwe plaat En je wordt meer op Radio CVM. in het weekend in zometeen Bas van Veendal, maar nu is deze plaat Doe ik het toch goed hè Martin Zeg maar ja Ja, yeah. mooi gaat hier op Rueda Sivim ook, heel langzaam weg nu. En uh, ja, er staat toch wel een raar ding, een raar feit te gebeuren zo, hè? Over uh, iets meer dan een minuut. Dan gaan we het proberen. Wat gaan we proberen? Voor het eerst. Wat gaan we voor het eerst proberen? Ja, iets waarvan je denkt van, even kijken welke knop was het? Ik weet niet meer. Ik denk deze. Moet dit nou? Moet dit nou? Dat ja. Dat heb ik wel vaker als ik jou hoor praten. Dan denk ik, moet dit nou? Ik, ik heb een bruggetje binnen. hoor maken. Oh, moet dat nou, Karim? Dus dat dus moet. is niet voor het dat eerst moet. dat we zo'n momentje dat hebben moet. Moet. op deze radio. Maar moet het nou, denk je dan? Nee. En dan denk je, van ja, dat moet. En Marsmeet zal dan zeggen, ja, dat mag. En Yvonnee zal zeggen, ja, dat vind ik leuk. Zeg nou gewoon wat er gaat gebeuren. We gaan Justin Bieber... Uh, oh, oh. We gaan Justin Bieber draaien. Het is echt zo, het feit wil dat... Jij doen. zit nog steeds in je dertienjarige in fase, hè? Ik ben weer teruggekeerd. Uh, je bent weer terug in nou, nou, die ja, ja, 13-jarige ja. meisje. Eerst ging je boyband hier draaien. Zoals? Zoals, hoe heet hij dat ook weer? Ding, ding, ding. Oh, ding, ook weer. Ding. Hij zegt het achter me, Martin. One Direction. Hoe noem je ze ook weer? Nee, dat is een heel flauw grapje en die heb ik al te vaak gemaakt. One Erection, namens. en hier, dat is tofish humor. En, en nu ga je ja. weer. Uh... Justin Bieber draaien. Ik hoop wel dat het goed is, want ik heb twee versies. Alleen één versie is met andere ander raar gekluid. En de andere versie is wel met een lekker ding. het is goed. As long as you love me, you're the me you nou, op de op de Rado's Rado's of Brado.CFM. Justin Bieber is. en Big Sean hier op Brado.CFM. Pressure 7 billion people in the world To fit in Keep it together Smile on your face Even though your heart is frowning But hey now Shout on the stinger, Don't, Don't stray. They blew it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you. Us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world. Cause that's just how we do. To tell me sky's a limit, not a sky's our point of view Yeah, we stepping out like whoa, oh God. cameras point and shoot. shoot Ask me what's my best side, I stand back and point at you, you, you The one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with But the grass ain't always greener on the other side It's green where you water it, so I know We got issues, baby, true, true, true But I'd rather work on this with you Than to go ahead and start with someone new As long as you love me, Nou, dat is wel een goed debuut van Justin Bieber hier op de radio, hè? Kom altijd nog erger. Ja, ik heb er niet echt een mening over. Heb jij überhaupt no, wel een mening over? Ik heb ook heel veel dingen een me mening. Maar niet over Justin Bieber? Nee, niet echt, nee. Je kan er heel veel grappen over maken, hè? Ja, maar daar moet ik eventjes een dagje over nadenken dan. Nou. Naar nou een uurtje. Een <laughs> minuutje. Maar goed, uh, dat minuutje hebben we niet, want we gaan uh, naar Jennifer Lopez en de nieuwe plaat luisteren. Samen met Florida natuurlijk. En het begint een beetje raar en dan denk je, hé, hey, dat is wel leuk. En dan heet uh, het Going In. En uh, wij gaan er eventjes in en eventjes luisteren. En daarna hebben we Bas van Veenendaal rechtstreeks aan de telefoon over de Eredivisie. En over alles wat komen gaat. Heb jij nog een vraag, Tommy? Ik, ik ga het nu eentje bedenken. Oké, okay, goed zo. Ja, Jennifer Lopez, Florida, met going in. En als het goed is hebben wij aan de lijn Bas van Veenendaal. Een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maak je het? Het is altijd de standaardvraag. Ja, perfect. Het is heerlijk weer, dus wat wil je nog meer, zou ik bijna zeggen. Ja, niet zo warm als de vorige spulronde in de Eredivisie, hè? Nee, daar ben ik wel weer blij om, want het was zo zweten langs het veld. Ik bedoel, we hebben de jasjes maar uitgedaan, we hadden de overhemden nog netjes aan en het zweet van je af. En, dan, en dan heb ik het nog over ons en dan heb ik het nog ja. niet over die voetballers die het natuurlijk zelf ook enorm warm hebben gehad en toch, uh, toch moesten presteren ja en dan uh, vond ik wel weer een leuk feit dat er een, uh, een soort met een drinkpauze in de helft was en bijvoorbeeld Frank de Boer was toch wel echt heel interessant om te zien ja, ja dat was mooi, dat was genieten hoe hij uh, met ik weet, glabberd zonder zijn 5-1 voor zo en, en toch ja. zo fanatiek vragen van zijn ploeg om gewoon scherp te blijven en door te gaan en te blijven doen wat je moet doen Terwijl je kan ook denken van, jeetje man, het is, het is 34 graden, waar heb je het laat gaan? Ja, zouden die spelers dat niet denken, van doe normaal? Ja, nou ja, die zul je er altijd wel tussen hebben. Maar ja, aan de andere kant, als je dan toch staat op het veld en je bent toch bezig, ja, dan kijkt je het maar beter goed doen, toch? Ja, dat is waar. En um, ja, het pleit eigenlijk wel voor zoiets, uh, gewoon ook in de reguliere, tijdens de reguliere wedstrijden. Gewoon, ik denk van, dat, ik vond het echt een leuke toevoeging namelijk. Ja, jij, jij vond waarschijnlijk alleen de toevoeging leuk dat je even kon zien hoe de boer is een team kruis, En dat vond ik ook wel een leuke toevoeging. Even een kijkje in de keuken. We, we, we moeten niet uh, uh, straks zeggen, we hebben we hebben vier helften, zeg maar. Nee, wel nee. Als het warm is, dan is het echt nodig. Normaal gesproken is het helemaal niet nodig. kun je prima drie voetballen, even een diertje op rust ja. en daarna weer doorballen. We maar gewoon een time-out, zeg maar. Dat je zeg maar, zeg maar doe even een time-out en dan kun je eventjes je team reorganiseren. Maar ja. Dat is een beetje in het basketbal, heb je dat geloof ik ook? Ik ben geen uh, voorstander, want dan wordt het spel nog drager. Klopt, klopt, klopt. Want dan ligt het nog vaker stil. En uh, nee, ik denk niet dat dat, uh, dat dat iets voor de voetballerij is. Dat is waar. Um, ja, um, wat heeft de Eredivisie dit weekend weer te bieden? <laughs> een hele hoop, hoop ik. <laughs> nee, ja, ik, ik bedoel, ik kijk er altijd uh, enorm naar uit. Ik zie mezelf morgen bij, bij FC Utrecht uh, tegen Zwoller zwolle wat in eerste instantie of eigenlijk heel mm -hmm. goed is gestart hè? pakte een, een punt JC. Rode Jfc, knap, Knaf, verloren net met 1-0 bij, uh, bij Vitesse of, of ja. Vitesse in eigen huis ja, ben wel benieuwd wat die, wat die kunnen in de golgenwaard. Waar is Utrecht juist vorige week ineens weer verrast door goed te spelen tegen VVV. met mm -hmm. een aardige spitsen voorop met Gerrit en Moulenga. Al is het nog even de vraag of Moelenga erbij is. Want van de Gunnen hebben ze daar ook nog eens lopen. Dus ja, dat is wel interessant. Dus er zijn er natuurlijk nog veel meer interessante wedstrijden. En uh, Utrecht heeft natuurlijk wel een hele interessante keeper vind ik ook. De Ruiter. Ik vind het echt een goede keeper. Ja, maakt tot nu toe echt een uitstekende indruk. Uh, jongen komt natuurlijk uh, van Volendam. Ik geloof dat hij 25 is. Dus voor een keeper uh, is, is dat nog relatief uh, jong ja. en uh, maakte er erg veel indruk de eerste twee duels. En het lijkt een uh, ja, het lijkt een als je zegt. Ja, en het is natuurlijk ook wel weer opvallend dat er weer een groot talent eigenlijk uit de Schipler League komt. En toch weer. Dat blijkt dat de Schipler League wel renderend is. Ja, ja, en dat zie je steeds meer. Hè. Het is noodgedoe, want voorheen de, de kocht iedereen maar. En nu gaan ze zoeken naar goedkopere alternatieven, maar. Uh, ik bedoel, Madison Chaffee zijn waarschijnlijk de meest uh, bekende voorbeelden. Ja. Maar ze zijn er een Berichter. heleboel. heeft uh, Michael Leeuw uh, bijvoorbeeld, die lastigde uh, Hij heeft ook nog met de Graafschap in de Eerste Divisie gespeeld. Uh, pff, als je erover nadenkt, kom je op een, op een heleboel namen van jongens die, uh, die daar zijn geweest en het daar goed hebben gedaan en, en door zijn gegroeid. Zeg en, maar. En, en over geld gesproken, Ajax die, uh, ja, die heeft toch wel redelijk wat uitgegeven deze week met uh, Sander voor 3,2 miljoen. Uh, de nieuwe Deen die 800.000 euro salaris gaat uh, kosten. Ja. Uh, wat vind jij van de van de aankoper van Ajax? Ja, ik vind, vind ik echt een uitstekende aankoper. En ik snap niet dat Ajax zo lang heeft gewacht. Want ze hebben uh, nog tijdens uh, het einde van de vorige competitie al contact gezocht met mm -hmm. Moizander. Dat hebben ze toen heel lang laten versloffen. Maar volgens mij is hij gewoon de perfecte aankoop voor Ajax. Deze jongen heeft... Eigenlijk alles is, uh, is ervaren, kan goed verdedigen, kan je ja. ja, heel goed uh, opbouwen, is een leider. A zeg maar alles wat Ajax nodig heeft. En uh, ja, dan moet je, soms moet je dan ook niet zeuren. Moet je dan gewoon het geld betalen en, en, en 3,2 miljoen terwijl je ervoor verplongen, uh, helpt me even volgens mij, 15 hebt ja. gevangen. Ja, weet je, dan, dat, dat, dat is gewoon een prima prijs. En, en wat dat betreft snap ik ook niet dat Ajax bijvoorbeeld Narsingen heeft laten lopen. die bedoel, 4 miljoen een buitenspeler met 20 assists en 10 doelpunten geloof ik dat, dat is, niet is niet veel. overdreven veel geld als je hetzelfde valt. Geld. ja maar niet overdreven veel geld en die, die Poolse ervaren jongen vraag is uh, um, hoe goed is die nog maar hij is 32 dus je zou zeggen aan dat jonge uh, jonge Ajax ja. maar, uh, niet uh, overlopen in verdedigende middenvelden. sterker nog als ik er zo even over nadenk hebben ze volgens mij alleen Eno nog onder contract ja en Eno is niet echt zo'n hè, kunnen we zeggen Nee, is meer een, nee. Maar ja, de vraag is of je echt een paas nodig hebt. Dat is waar. Ja. Maar ja, nu met Theo die weggaat. Ja. Theo, Theo ja, Jansen. Dat, ik bedoel, dat was, gewoon, dat was gewoon vanaf het begin af aan een ongeluk natuurlijk. En dat is nooit meer helemaal goed gekomen. En Voor Theo Jansen is het denk ik goed om naar Vitesse te gaan. Ik bedoel, hij heeft bij, bij Ajax nooit kunnen brengen wat hij bij Twente wel heeft gebracht. Dan kun je je afvragen van... Bij Twente was hij zo fenomenaal goed. Of het reëel is om, om dat van hem uh, te vragen. Maar uh, uh, ja... Ik bedoel, baars heeft hij nog steeds wel aardig voetbal maar ze zich niet kunnen onderscheiden. En, en misschien dat hij dat bij Vitesse, waar hij zich dan, en, dan ja. heel erg op zijn gemak voelt, hopelijk voor hem, dat hij het daar dan kan. Kijk, in ons vak noem je zoiets een, een one-hit wonder. Maar bij jullie is het eigenlijk met Theo Jansen een, een seizoen-hit wonder ofzo. Gewoon één seizoen heel goed ja? en dan daarna heel erg tegenvallend. Ja, nou, heel erg tegenvallend was het ook niet. Maar, de, de, maar er waren, haar, waren ook wel eens discussies van... Uh, kun je van iemand verlangen die één seizoen zo fenomenaal goed was uh, op, af te rekenen op dat niveau zeg maar ja. en ik ben het wel met je eens over, over een seizoen gezien heeft, natuurlijk baars niet gebracht wat je van tevoren had verwacht en dat uh, er is deels ook uh, Frank de Boer aan te rekenen die hem als verdedigende middenvelder heeft gekocht, mm -hmm. dat die zien we natuurlijk niet als middenvelder had hij Eriksen al, ja dan is het schuiven dan is het geen getrouwen, dan is het ja eigenlijk gedoemd om te mislukken ja. Um, zijn er nog meer opmerkelijke nieuws? eigenlijk? Want Ajax is denk ik nu ook wel weer op zoek naar een, uh, ja, een extra middenvelder. Misschien nog wel een extra aanvallertje. Nee, nee, nee. wat, ik, wat dit laatste wat ik uh, begrepen heb is dat, is dat ze niet zozeer op zoek zijn naar een extra middenvelder. Dat daar de middelen niet voor zijn. En uh, die hebben ze ook eigenlijk echt niet nodig. Want als je gaat kijken wat daar rondloopt. Ze hadden natuurlijk eigenlijk, waren die jongen Eriksen natuurlijk al eerste ja. keuze. En dan hebben ze Zeunen nog, ze hebben Klaassen nog, Victor Fischer is ook eigenlijk een middenvelder. Mm -hmm. Ze stikken daarvan van, van de goede middenvelders. Dus ik snap wel dat er voor Jansen geen vervanger wordt aangetrokken. Dus ik wil graag nog wel een extra buitenspeler bij mij. Ik denk ook dat het te maken heeft met de, de aanhoudende de blessuregevoeligheid van Dirk Boerichter. Ja, en Zichter is nu ook weer geblesseerd? Ja, dat is ook zo'n geval, hè. Dat is ook zo'n geval. Die, die zijn natuurlijk. Dat is, dat is ook een haak over waar je een gokje mee nemen. Ik bedoel, het is echt een fantastische spits. Een uitstekende spits. Alleen je weet, <laughs> hij is vaak ja. geblesseerd. Hij ja, is wel jammer. Het is een goede voetballer. Ook. Ja, hele goede voetballer. Heel erg jammer. Alleen ja, heel gevoelig. Het met van Robben eigenlijk. Je doet er weinig mee. Um, ja, dan nou, heb... ja, nee, ja, nee. Ik denk dat Robben nog meer uh, ja, dat is waar. speelt. Ja, ja, dat is waar. Als je kijkt naar afgelopen zon. Maar dan hebben we ook nog de Europa League gehad uh, gisteravond. Bij Eredivisie Live toevallig ook. En uh, het was wel even een leuk, leuk, spannend wedstrijdje dat van Feyenoord. Vond ik. Ja. Wat, ja. wat een climax. Absoluut. Ja. En had je eerst, zeg maar, het staat 2-0 en dan vertel jij verder. Een grote ploeg, maar 2-2 in eigen huis. En dan wordt er gezegd van, dat is nog wel een aardig uitgangspunt. Ja, het is een aardig uitgangspunt als je er vanuit gaat. Dat je kort vertaart nog maar 2 en 8 stond. Ja. Maar je hebt wel twee de weg weggegeven. Dat betekent dat zij daar niet hoeven. Dat dus je moet horen. Klopt. Ja, Klopt. Aan, dus dat is wel heel erg moeilijk. Zeker in een ploeg die zo moeilijk scoort. Want Feyenoord voetbal is heel aardig. Ja. Alleen scoren, dat is het, uh, het aan, grote probleem. Aan de andere kant, anders had uh, Spartak wel de... Of uh, ja. dat was praag toch? Was het? Dan hadden die wel de overwinning gehad. En moest Feyenoord ook winnen. Nu, als ze nu winnen, als Feyenoord nu wint... Ze zijn sowieso door naar de groepsfase. Dat is wel het voordeel. Ja, maar dat geldt voor Sparta ook, toch? Dat is waar. Dat is waar. Maar als je, ja, ja, vond jij dat maar niet maar opvallend? Dat dat uh, Sparta uh, helemaal wegging of weggleed eigenlijk de tweede helft. Ze hebben bijna geen kans gehad. Nee, nee, ja, maar dat is misschien wel ook wel de druk van Feyenoord dat moest, dat moest, en dan Sparta gaat had natuurlijk zoiets van, nou we laten het maar gebeuren, en dan is het heel moeilijk om dat weer om te keren. Ja. je zoiets hebt van laat hem maar een beetje komen, je moet dan zelf weer het spel gaan maken. Terwijl eigenlijk de stand daar helemaal geen aanleiding toe geeft. Mm -hmm. Waarom moet je zelf het spel gaan maken als je 2-0 voorstaat? staat? Ja, dat is waar. 2-0 voorstaat staat was het hè? Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de andere ploegen. az verloor van Ansi met 1-0. Ja. Uh, wel met goed spel, hoorde ik. Knap, knap. Daar. Ja, en uh, daar dat heeft uh, alle kans nog. Ja. ja, heel erg knap. En als er één ploeg is... ...voor uh, een verrassing kan zorgen, zeker Europees gezien... Ja. ...hebben de uh, laatste na weten het weet, 10 na uitgewezen, nu is het AZ wel. Die zijn niet kansloos hoor, mm -hmm. ondanks uh, dat de, uh, de krachtsverhoudingen natuurlijk heel erg anders liggen. geld zeker? Uh, uh, ja, ja, waarom? En kijk even wat er daar uh, op het veld staat. Ja, heeft er wel een trouw... Uh, de eh, coach. Maar op, Goeie coach. Ja. Um, dan hadden we ook nog uh, PSV die dacht van, uh, laten we wachten tot, uh, tot de Eredivisie Live 1-kijkers inschakelen voor de goals. Natuurlijk, de nee, vragen wij ook van die gast. Dat is heel slim gedaan. Wachten tot wij erbij zijn en dan pas gaan voetballen. Want waarom zei je dit? Nou ja, <laughs> misschien wat traag op gang, maar uh, ja, uh, even afwachten. Maar die, die maken wel een goede kans. Ja, er zaten een paar paaltjes tussen, vond ik. Ja. Mooi terugleggen van, uh, van Tim Matas en zo. Ja, uh, ja. En dan hebben we er nog, uh, ja, wie hadden er nog meer. Herenveen, uh, ja, ja. super gisteravond. Dat ook. Heb je gekeken? Nee, heb ik niet gezien. Heb je hem niet gezien? Nee, ik, ik keek ook naar Eredivisie dat was, Ik heb gekozen voor Nederlandse clubs niet. voor. Ja, maar als je, als je het hele weekend weer naar ja. nou, Pekswolle en, en Willem 2... Dan is het ja. toch ja. ook even heerlijk om naar Barcelona te kijken. Hoe simpel die gasten voetballen toch? Maar... Ja, ja, dat is altijd... Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is altijd een genot om naar te kijken, maar... Ondanks dat, ik heb net zoveel plezier in de visie. Ik, ik ja, misschien ja, ik, ik, ik, ik, ik nog wel meer. TV, TV, NEC vind ik fantastisch, alleen neemt niet weg dat ja, Barcelona is natuurlijk wel het allerhoogste en het meest fenomenale. En daar kijk je gewoon heel graag. We, weet je, ik... Paul Des had nog wel een foutje ja. gisteren, waardoor Di Maria, Maria de 3-2 ja, kon maken. Dus het werd nog heel even spannend, maar dat Barca dat speelde zo superieur maar ik irriteer me daaraan, aan Barcelona. Nee, ik, ik, ik, ik heb het ik, gehad. Ik weet <laughs> het. <hijen> zeg maar rond die uh, Champions League finale halve finale, ja. begon ik me ook aan te, een maar te je, Ja, maar nu heb je het zeg maar een hele lange tijd niet gehad ja, okay. en Dit is zo leuk als je naar, naar Zwolle en Willem 2 hebt gekeken om dan lekker s'avonds even Barcelona te kijken ja, en misschien is het binnenkort wel over, over anderhalf twee, drie jaar, is het bij Eredivisie laten te zien hè? dat is ook al weer leuk van de, van de overname de kant is aanwezig, toch? Ja, wie weet, wie weet. Ja, dus moeilijk in te schatten, maar uh, er, er zit natuurlijk een grote investeerder achter, dus uh, het is niet ja. denkbaar. We sta jij opeens Messi <laughs> te interviewen na de, na de wedstrijd. Dat zou het zijn, hè? Ja, dan moet ik eerst nog even aan, aan mijn Spaans werken, uh, geloof ik. <laughs> of hij als een Nederlander dat mag ook. Nou, voor een beetje geld mag uh, Messi toch wel een beetje aan zijn Nederlands gaan werken, vind ik. <laughs> toch? Maar jij bent dus... Uh... Aankomende morgen ben jij te zien op Eredivist Live. En natuurlijk zondag met 19 Minutes. Zondag 19 Minutes, ja. ja om alle hoogtepunten van het weekend weer voorbij. Dat is altijd een feestje om te doen. En alle fantastische beelden die onze mensen allemaal maken. En achter elkaar zetten. En leuke filmpjes. En, nee, dat, dat komt helemaal goed. Ja, en toch moet ik een compliment maken aan Eredivist Live. Ik vind wel dat het zich snel aan het ontwikkelen is. Als ze kan kijken. Dat is wel leuk om we, te kijken. Daar zijn we ook druk mee bezig om ons te blijven doorontwikkelen en een, een mooi pakket voor iedereen aan te bieden. En het leukste voetbal op een ja. zo goed mogelijk in beeld te brengen en te begeleiden. En nog één vraag tot slot. Ja, natuurlijk. Kijk, vertel. Ik zit te denken. Als ik nu naar een persconferentie moet, wil kijken van bijvoorbeeld Frank de Boer of van Ronald Koeman, dan kun je die bijna niet ergens in zijn geheel vinden. Nee. Is het niet het idee dat Eri live die persconferenties ook in schil gaat uitzenden? Daar zijn we, zijn we wel mee bezig. We hebben, sinds kort heb je misschien al gezien, ook een uh, kleinere studio uh, erbij. Mm -hmm. waar, uh, waar Heren uh, vaak uh, staat bijvoorbeeld. Ja. En daar gaat wel meer vandaan komen. Maar het probleem is, um, het kost allemaal natuurlijk veel geld. Hè? Klopt. Om, om alles uit te zenden. En het is allemaal veel gedoe. Alleen... We willen zeker de grote, de grote persconferenties in de toekomst natuurlijk wel in beeld gaan brengen. Daar waar mogelijk zeker. Maar we zullen niet elke week het perspraatje... Nee, oké, okay, dat is logisch. Maar voor een Europese wedstrijd bijvoorbeeld of zoiets, dat zou wel leuk zijn. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk momenten dat er, weet ik veel, een nieuwe trainer wordt gepresenteerd. Ja. Of de technisch directeur opstapt of wat dan ook. Hè, waar iedereen eigenlijk zegt van shit, denkt van shit, daar wil ik bij zijn. Ja, die momenten zou geweldig zijn dat wij dat, uh, dat kunnen laten uh, uh, zien. En dat is wel een, uh, een wens naar de toekomst toe gegeven. Dus uh, wie weet. Weten we dat ook weer. Uh, mogen we wel hart, hartelijk bedanken Bas. Ja, en, uh, graag gedaan. Graag tot de volgende keer. Gaan ja, wij luisteren ja, naar... ik uh, doe en dank even een lekker, lekker plaatje achteraan. Ja, we gaan naar de Handsome Post luisteren. Met het nummer van de Olympische Spelen van de NOS eigenlijk. Met Sky on Fire. Ken je dat? Oh ja, geweldig. Heerlijk nummer. Gaan we daar naar luisteren. Oké. Okay. Tot ziens. Bedankt. Dankjewel. Hoi. This yeah. is Het zijn van die momenten dat ik joh wegren en dan maken die kidders weer zo'n plaat en dan denk ik van, oh wat lekker. We zijn weer terug naar de, hun grote het, uh, Human bijvoorbeeld. Heeft uh, Brandon Flowers, de zanger, weer een heerlijk uh, plaatje ingezongen vond ik. En daar van dat plaatje krijg ik dan nou een slaaploze nacht en dan gaan we naar Luisteren met Op We'll Zo'n drang naar morgen, daarom ik De dicht wat geïnteresseerd. Ik wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zomer ik langzaam door Waar denk jij aan als je slaat? Weet ik weet niet, dan droom ik. Maar ik herinner me dromen nooit. Dus dan denk je nergens aan. Nee, goed zo. Jawel, je denkt er wel ergens aan. Dat je vind je vind je, dit is wel een goed plaatje ja, vind is ik goed, dit hè. Dus de opensit zijn we weer helemaal terug. Na nou, heel lang weg geweest te zijn. En Nationaal zou ook weer terug natuurlijk. Met de. Uh, <laughs> sorry, dit is een hele slechte brug. Mm -hmm. Maar goed, Nationaal hebben we Hall of Fame. Het is eigenlijk. je een... gek, normaal ja. doe je van die goede bruggetjes. Inderdaad, je hebt in Amerika en in Engeland heb je heel veel Hall of Fames natuurlijk ja. hè. De halveen Fame voor pyjama's, de Half Fame voor fietsen, noemen we het allemaal op. Je kan het zo gek niet verzinnen. Mm -hmm. En in Amerika hebben ze daar een Half Fame voor, in Engeland hebben ze dat ook wel een beetje. En dat bracht well I Am en de Script op het idee om naast het journaal een plaatje te laten horen. En dat heet ook Hall of Fame. Maar Half Fame van de Script en well I am is eigenlijk een, een plaatje waarvan je vrolijk wordt. Het is een plaatje om je te motiveren. Dus om te denken van, ik ga jou echt goed helpen en dan kom je verder. En dat is ook de boodschap van het plaatje, je komt verder als je naar luistert. Okay. En we komen ook verder met de show straks Want we hebben Piet Paulusma mm -hmm. en Frank de Boer Oh ja Dus dat wordt uh, Lekker bij mij, dus. Ja. Oh, we hebben Frank eigenlijk niet helemaal niet nodig Ik, Jij zou hem ook kunnen imiteren Ja echt wel, maar dat gaan we niet doen, want we gaan naar het luisteren Misschien uh, doet Frank de Boer het ook wel Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5